Dit is Yuri Stubinitsky met het NOS-journaal. Een Afghaans netrecht veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op een landgenote. Het 23-jarige slachtoffer kwam in december 2009 in Zijst om het leven... nadat ze was overgoten met benzine en in brand was gestoken. Het motief van de Afghaanse vrouw is niet bekend. Ze zegt dat ze zich niets kan herinneren. De FIFA begint een onderzoek naar omkoping door kandidaat FIFA-voorzitter Mohammed bin Hammam uit Qatar... Hij wordt ervan beschuldigd dat hij tijdens een ontmoeting met FIFA-kopstukken uit het Caribisch gebied stemmen heeft gekocht. Hij hoopt volgende week woensdag tot voorzitter van de Wereldvoetbalbond te worden gekozen. Mohamed Bin Hamam neemt het dan op tegen voorzitter Sepp Blatter. Er loopt ook een onderzoek tegen een ander FIFA-kopstuk. In Sudan zijn zo'n 40.000 mensen de olierijke regio Abyei ontvlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn ze naar het zuiden vertrokken. Het gebied is al jaren een twistpunt tussen Noord- en Zuid-Soedan, dat in juli onafhankelijk wordt. Het leger van de Soedanese president Bashir heeft Abyei afgelopen weekend bezet. In 2005 kwam een eind aan de burgeroorlog in het land. Een van de afspraken was dat er een referendum zou worden gehouden in Abyei. Burgers zouden dan mogen kiezen tussen het noorden en het zuiden, maar het referendum is nooit gehouden. De gemeente Eindhoven stelt strikte voorwaarden aan de financiële steun aan PSV. Zo mag de club in de begroting geen rekening houden met plaatsing voor de Champions League. Het gemeentebestuur heeft dat gezegd in een toelichting op het besluit om de grond onder het stadion en het trainingscomplex te kopen. Dat levert PSV ruim 40 miljoen euro op. In ruil daarvoor moet de club voor het gebruik van de grond huur betalen. Het weer, vanmiddag veel zon met lokaal een paar stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselvallig, het wordt bewolkt. Geregeld buien en 17 tot 20 graden. Dit was het ten noorden. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Wouden een file van 2 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. De weg is daardoor dicht bij de Noordtunnel, er staat 6 kilometer file. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden vanaf knooppunt Gorkum via de A27 richting Breda en daarna over de A59 en de A16. Mensen die omrijden via de N3 staan in de file op de N3 richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Van... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 Cheers. Dat was zo'n tik in rit. Ja. ja, daar is het vinyl voor, hè? Ja, gelukkig wel. Het is, uh, als hier een tik in staat, dan, dan draait hij gewoon door. Kan, ja, of als... hij, sla hij, hij slaat door, dat kan ook. Hè? Ja, dat kan ook. Maar, maar... hij blijft nog wel draaien, als je met een cd, dan blijft hij hangen. Ja. Maar goed, Donovan was dit... Met een grote hit van hem. Donovan begon als volkszanger. Uh, Donovan Leech heet hij geloof ik. Dat goed, hè? Um, afkomstig uit Schotland. En uh, in, uh, ja, het kielzocht van, uh, van Bob Dylan natuurlijk. Uh, was hij de Engelse tegenhanger zeg maar. Begon met uh, een plaatje dat heette Catch the Wind. Daarna kwam uh, The Universal Soldier. Uh, ook nog Colors had hij nog. Josie had hij nog. Prachtige liedjes allemaal. Maar uh, op een gegeven moment toen Dylan uh, ook op elektrisch ging. Uh, dus de akoestische gitaar uh, liet uh, begeleiden door elektrisch versterkte instrumenten. Toen ging Donovan dat ook doen. Zijn eerste hit op dat punt was uh, uh, Sunshine Superman. En dit was uh, een opvolger daarvan. Atlantis heette het. Schitterend nummer. Donovan. We gaan verder met onze LP's, dames en heren. Want u weet dat het onze gewoonte is om na het nieuws altijd even een leuk singeltje te draaien. En uh, we gaan nu verder met uh, LP's. En we hebben Rainbow Train weer. Natuurlijk. Rainbow Train. Want die waren aan de beurt. Ja, daar moet je mee uitleggen. We gaan weer pokeren hè. Ja, want anders worden ze kwaad, hè. Dus je is uh, dan uh, niet. Uh, maar goed. Uh, uh, Heaven on Earth. Een tweede single gaan we draaien. Hier is Rainbow Train. Heaven on Earth, Rainbow Train. Blijft fantastische muziek. Zou vandaag, het zou vandaag opgenomen kunnen zijn. Het klinkt nog vroeger een meter verouderd. Ondanks dat het 28 jaar oud is. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Nee, dat zeg ik niet goed. Want hij is uit 1978. Dus uh, dan is hij uh, 33 jaar oud. Ja? Ja. Zo, je kan nog steeds rekenen. Ja, ik kan nog steeds rekenen. Ja, Dat hebben wij vroeger nog op school geleerd, hè? Over te rekenen. Ja, Wij ook hoor, <laughs> dus wees me niet bang. Tegenwoordig kunnen ze niet meer. Tegenwoordig computer... niet meer. Nee. Nee, moeten ze computertje hebben. Want ze kunnen niet meer overtrekken. Nou, Zo'n zakje moeten ze allemaal hebben. Ja, belachelijk gewoon. <coughs> Goed. Uh, juist. Rainbow trainers Lloyd Price is de volgende, dames en heren. Van uh, de cyclus. Van die LP. Uh, huh? Van de cyclus? Ja, van, eh, van die LP. Rock'n'Roll Classics Volume 2. Dat was trouwens toen de tijd een hele leuke serie. Uh, van uh, van Platen. Ik zal u even een paar namen noemen die daarin volkwamen. Dat is op zich wel leuk. Ehm... Um... Gene Vincent bijvoorbeeld zat erin. Uh, Lloyd Price natuurlijk. Eddie Cochran, die hebben we in dit programma al gedraaid. De Platters, hebben we in dit programma ook wel gehad. Louis Prima. Nee, Platters hebben we nog niet gedaan. Die heb ik ook niet trouwens. Nee, uh, die komt ook niet bekend voor. Louis Prima, die hebben we wel gehad. Ja. Uh, Wanda Jackson, de Johnny Otis Show en uh, Fats Domino. Die zaten in uh, van die. Uh, van die uit die artiesten bestond die uh, serie. Nou, Lloyd Price zijn we dus vandaag uh, mee bezig. En dit is een van de liedjes waar hij uh, eigenlijk wel heel erg bekend mee is geworden. I'm gonna get married. Lloyd Price. ni Als je kijkt in de discografie van Lloyd Price... dan staan deze LP's er niet in. En dat kan me ook wel voorstellen. Want het was een, een, een serie... die heette Rock'n'Roll Classics. Het waren acht platen. Samengesteld door Peter Schreuder. En dat was toen de tijd... een uh, toch wel... Uh, een bekende muziekautoriteit. En die heeft al deze die, die acht platen samengesteld met uh, gigantische mensen uit die, uh, uit die periode 1950, 1960 zo'n beetje. Dus de, de eerste lichting van de, van de rock'n'roll era, zou ik maar zeggen. Maar uh, geldt het nog steeds? Wat? Er uh, staat hier op dus van openbare uitvoering en radio-uitzending van deze plaat zijn verboden. Ja, dat klopt. Dat uh, staat op elke plaat? Dat geldt nog steeds. Oh, dus ik mag hem eigenlijk helemaal niet draaien? Ja, natuurlijk wel. Je betaalt op buma dus dan mag het. En zijn die uitzending voor deze plaats zijn verboden? Ja, als je buma betaalt, mag het. Oh. Dat is, ja, dat is... Uh, het betekent alleen dat als je zo'n plaat koopt, dat je hem officieel niet, uh, niet op de radio mag uitzenden. Maar het radiostation betaalt buma dus dan mag het weer wel. Zo werkt dat. dat staat, als het goed is, staat het op een cd ook, hoor. Dat is wel beschermd allemaal. Op een dus... cd staat het uh, ongeveer. Alleen vermenigvuldiging dat dat niet mag. Ah, Oké, okay. nou ja. Hier staat het nog op. Lloyd Price dus. En nummer dat nummer heet I'm Gonna Get Married. Nobody Knows You When You're Down and Out, dames en heren, is een oude blues. Een hele oude blues. En ik denk als je het uh, zou gaan opzoeken dat er honderden versies van zijn van het nummer. Onder andere van Eric Clapton en nog veel meer uh, figuren. Ik denk dat als je dat dus uh, zou gaan opzoeken dat je echt, ik weet niet hoeveel covers tegenkomt van dit, uh, van dit schitterende, schitterende nummer. Nobody knows you when you're down and out. Het is geschreven door, uh, door meneer Cox. Uh, en dat is een, al een hele tijd geleden. Want dat is al van voor de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Het is inderdaad echt een hele oude blues. En uh, we gaan hem nu draaien. Maar dan in de, volgens mij nog steeds een van de mooiste versies van de autoswetting. Nobody knows you when you're down and out. Nou, ik kwam net al tot de 25e. En dan begon jij de doorheen te los. Dus ik heb kwijt. Oh, een nou ja. aantal versies hiervan. Het begon in 1927 met Julia Lee. Ja, ja, dat kan. Dat is de eerste performer van dit nummer. Oké. Okay. Dat leuk dat we dat gewoon eens even weten. 1927 alweer. Ja, dat is heel lang geleden. En die versie van Otis komt die uit komt 1966. 1966. Ja, dat klopt, want die ja. LP komt ook in 1966. Dus komt die versie ook in 1966. Ah, je moet ook alles uitleggen. Nou, dames en heren. Eric de... Clapton komt uit 1992. Ja, maar die van Otis is mooi, <laughs> Daar gaan we. Otis Redding. Nobody knows you. But you're down and out De versie van het nummer, schitterend Maar ja, auto's Toch vind ik die van Klepten mooier, er zit meer pit achter Ah, wel nee Ja, ja nee, dat is je veel wel mooier Naar nee, mijn dat is mening Veel mooier ah, Veel mooier die kan nog niet zingen als auto's, kom nou Nee, nog beter Wel, nee Jawel Wel, nee, man Verder ja, ja, ja. eruit, Klept kan helemaal niet zingen Oké okay. Jawel, Oké, okay, we zijn uh, wat dat betreft hardgrondig, oneens dames en heren, maar hij kan mij niet overtuigen. Ik blijf dit de mooiste versie vinden. Odds en Redding. hij kan mij niet overtuigen, dus dat scheelt. Ja, no open auto's Redding <laughs> met nobody knows you when you're down and out. We gaan naar Rainbow Train en uh, daarvan blijven here's to the business. Here's to the business, the whole damn business. I'm waving you all goodbye. I'm going back to music, good old music. My own place to cry. And nobody knows. could have done it. the veil Hans Vermeulen zong het prachtig nummer. En het nummer heette Here's to the Business. Het is uh, half 4. En dat betekent... The, the Rolling, Rolling Stones. The, the, the Beatles. Rolling Stones. The, the, the Rolling Stones. Rolling Stones. The, the, the Beatles. De confrontatie. Ja, de confrontatie. Beatles tegenover de Stones. Dames en heren, Hoekse kabeljauwse twisten. Oftewel, nou ja, je weet het wel. Um, in de jaren 60 was je of voor de Beatles of voor de Stones. En uh, ik was voor allebei. Ja. het <laughs> ging nog helemaal zo. Uh, we zijn in de periode dat uh, de Beatles uh, de Psychedelica natuurlijk al lang ontdekt hadden. En de Stones daar ook uh, aan mee wilden doen. En vandaar dat we tegenover elkaar zetten. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En natuurlijk uh, The Satanic Majesty's Request van de Rolling Stones. Die kwam uit 1968. No, no. En die andere kwam met 1967. No, no, no. We gaan van Sergeant Pepper gaan we draaien. Being for the benefit of Mr. Kite. De nummer geschreven door John Lennon, die de, alles wat er in die tekst voorkomt zag staan op een oud uh, circus affiche. Een antiek circusafiche. Mr. Kite en de Henderson's we maakten deel uit van die circusvoorstelling. Nou, hier komt hij. Being for the benefit of Mr. Kite. Nee, dat is de verkeerde. <laughs> Welke is dit dan? Dit is She's Leaving Home. Die hebben we vorige week al gehad. Dus, uh, sorry, ja, dat is heel moeilijk te vinden, dames en heren. Daar kan je niks aan doen. Want uh, er zitten geen bandjes op die LP. Dit is hem wel. Mr. Kite Een uh, toch wel hele vreemde uh, Productie Wat, uh, wat er wel allemaal gebeurd was dat is, De Beatles hebben natuurlijk het uh, origineel opgenomen Gewoon in de studio met een, met een Hemmeltorgeltje dat, uh, dat de solo speelde En daarna hebben ze uh, Allerlei bandjes gebruikt van allemaal kermisorgels Die uh, in het Geluidsarchief van EMI aanwezig waren en uh, die hebben ze, er gewoon op te, op, dat hebben ze toen op een zeer knappe manier, zeker als je de techniek van toen de tijd bekijkt, hebben ze dat er allemaal achter gemixt. Het zijn dus allemaal echte kermisorgels, of circusorgels, want dat had je natuurlijk in die, uh, in die tijd. Ja, niet in de tijd van de Beatles, maar in de tijd waarover dit liedje gaat. Want het gaat dus echt over een hele oude, antieke uh, circusvoorstelling, die uh, waarschijnlijk ergens in de 19e eeuw al heeft plaatsgevonden. En toen had je dat soort orgels bij, dit soort voorstellingen. Nou, die opnames die hebben ze dus gebruikt. Die hebben ze er gewoon tussen gemixt. En het is wonderbaarlijk hoe, hoe, hoe mooi dat uh, gedaan is. Goed, Sgt. Peppers, Lonely Hearts, Club Band. We gaan over naar de Rolling Stones. The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. The Ja, de confrontatie. Ja, inderdaad. Uh, de Stones wilden natuurlijk in het kielzoog van de Beatles en andere mensen ook natuurlijk mee in, uh, op het hoogtepunt van de psychedelica in de, de zeg maar die prachtige periode 67 of 67 tot 69 toen, ja, toen alles mogelijk leek te zijn in, in de popmuziek er kwamen heel veel nieuwe invloeden er kwamen nieuwe technieken, er kwamen nieuwe instrumenten kortom, het was, het was een bloeiperiode, ik denk dat er ...eigenlijk niet een periode is geweest... ...die zo, zo revolutionair is geweest... ...als die periode juist. Um, de Stones moesten dus mee in het uh, verhaal... ...maar de Stones, ja... ...ik heb het al vaker gezegd... ...waren een goede rhythm blues groep... ...een lekkere ruige uh, RMB groep... ...en dat Delica, ...dat, dat lag ze toch niet zo, vond ik. Maar goed, zij uh, gingen dus toch wel mee... ...in, uh, in het uh, rijtje van vele bands... ...die die kant op gingen. En toen kwamen ze met hun LP... Der Satanic Majesty's Request uit 1968... ...en daarvan... Van die plaats draaien we het nummer Gumper. Gumper. <Siektie> Zo waren hun gitaren gewoon niet gestemd. Maar dat is, is precies wat ik bedoel, hè? Ja. Dat is precies zo'n voorbeeld van... Dingen die de Stones gewoon niet moeten doen. Ik bedoel... Nou ja, ze hebben het gedaan, maar... Ze hadden het beter niet kunnen doen. Ze hadden het beter niet kunnen doen. Het was ook... Uh, het was ook de minst succesvolle Stones LP ever, hè? Dit. Het viel ook zwaar tegen. Men, men vond, dit was niet de Stones. De Stones moesten ruig zijn. De Stones moesten swingen. Ja, als je het niet gefreak hoort, het is gewoon een beetje. Meer is het eigenlijk niet. Gewoon. Het begin is wel aardig hoor. Als je dan dit hoort, dan denk je van. Nou, dat moet. Uh... Ja. Ik denk dat we hier door een luisteraarsje kwijt raken, denk je niet? Nee. <laughs> luisteraars weten allemaal dat er hierna weer wat knaps komt. Ja, dat is ook weer zo. Dat is weer één groot voordeel tenminste. Het <lacht> doet een beetje denken aan de, de Turkse muziek. Ja. Wat het nu nou weer deze is. Ja. Nou, zelfs dat is nog gestructureerd. <lacht> <lacht> dat twijfel ik ook niet aan. Dit is meer van, uh, nou, we hebben er nodige een genotsmiddel op en uh, <laughs> uh, we gaan gewoon met een beetje lopen kloten en we zien wel waar het, uh, waar het, uh, waar het allemaal uitkomt. We laten de recorder meelopen en uh, ja, we vinden Ja, we, het we het zien goed. het wel, weet je. Maar goed, laten we nou niet de Stones uh, steeds, uh, we vinden de stones niet leuk. wel. Ja, nou, ik denk met deze plaat wel hoor. Ja, ik denk niet dat de Stootsvindsen... Ik denk niet dat ze dat vandaag de dag in een, een arena-concert zouden flikken. Dat ze dat in tankenna afgenomen zouden. Nee. Goed. Nou. Er komt ook gewoon geen eind aan hè. Nee, ja, het is nu afgelopen. Goh. Het is nu afgelopen. Die organist, die heeft ook goed werk. Die, die, die heeft al vijf minuten hetzelfde akkoord vast. Ja. Je moet alleen pompen met zijn voeten de hele tijd voor dat lucht. Ja. Nou, dat was niet nodig. Dat was helemaal doorgemaakt. Maar het oh, okay. maakt op een gegeven moment ook niet uit. Goed, Gomper heette het nummer. En uh, kwam van de LP's. The Satanic Majesties request. We gaan uh, verder. Met Lloyd Price Een nummer dat ook later nog eens een hit is geworden door, uh, voor, voor Wilson Pickett uh, Maar dit is denk ik wel zo'n beetje de originele versie Lloyd Price Met zijn uh, prachtig stuk Dat heet Staggerly Toch? The night was clear And the moon was yellow And the leaves came calmly. Lloyd Price van die korte liedjes heb. Dat <laughs> schiet je lekker op. Stagger Lee dat dan. Lloyd Price van de LP Rock'n'Roll Classics Volume 2. En we gaan verder met Otis Redding. Jawel, de ultieme zolzanger vind ik nog steeds. Uh, en dit brengt voor mij natuurlijk allerlei uh, herinneringen met zich mee aan de tijd van de Zolfs Blues. Een, uh, een heerlijke band uit de 60 jaren en ook nog een beetje uit de tachtige jaren. Want toen zijn we nog een keer opnieuw begonnen. En toen hadden we weer een geweldige tijd. Wat een lekkere band was dat. Ik zou hem zo weer opzetten. Als ik uh, denk zou willen. Uh, Solve Bloed Quality. En uh, we gaan... De, nee, we gaan niet iets van Solve Bloed Quality. We gaan van De Ode oh, dus, nummer wat wij in de tijd ook speelden. Prachtig stuk. Uh, ik hoop dat de kwaliteit een beetje kan, want hij kraakt nogal. Nou, zoals ik net heb gekeken, zitten iedere ronde vier tikken achter elkaar. Oké. Okay. Maar hij slaat niet op. Hij, hij, hij kraakt verder niet heel erg. Oké. Okay. Nou, Alleen maar je... vier tikken achter elkaar, meer niet. Oké. Okay. Nou, gaan we dat gewoon doen. Ja, toch? Redding. En dat doen we, dat heet Good To Me. Prachtig. Auto's. Sorry voor de tik hoor Maar uh, <laughs> ja, nou ja. LP uh, is nooit altijd erg Even zorgvuldig uh, behandeld Maar dan moet je je dus ook voorstellen dat je zo'n LP in de tijd gebruikte ook Om liedjes in te studeren En ja, dan schoot die naald eens over de, over, de, over de groef heen En zo. En dan had je weer een kras Ja, zo ging dat nog een um, Maar het blijft mooi En je hoort toch in ieder geval Die pure sal, die echte Oude zwendingssal Moet, je, -soul, moet je, die hoort moet je even een echt stukje horen ja die is nog erger, die is nog erger. Ja, Maar die draaien we dan ook niet Goed, uh, Good To Me heette het, het nummer Van Otis Redding En uh, uh, ja het blijft, het blijft te gek ik ga, toch, ik ga gewoon een oproep plaatsen Mocht u nou thuis in uw platenkast uh, Die LP hebben liggen en die is nog redelijk on, on, Onbeschadigd Dan uh, wil ik hem wel hebben hoor Otis Redding, de Soul Album heet het Prachtig, mocht u die nog over hebben En u draait toch geen platen meer van nou, uh, het volt label hè, hè? Ja van de label. label. Goed, we gaan uh, naar Rainbow Train. Dat wordt een van de laatste van hun. En dat is een wel toepasselijke titel ook, omdat het heet Kiss Me Goodnight. Nou, dat mag over een paar uur, nu nog niet. Rainbow Train. Kiss Me Goodnight. Laat lekker dan, Ruud. Dat was uh, <laughs> Rainbow Train. Met Kiss Me Goodnight' van de LP Accompanied by Rainbow Train. We gaan zo langzamerhand naar het end. En we hebben nog één leuk liedje van Lloyd Price voor u. Daar wilde ik beslist ook mee besluiten. Dat was zijn grootste, zijn allergrootste hit. En dat nummer, dat kent u natuurlijk allemaal. Want het heet Personality. Lloyd Price. I love you. En dat heet uh, Personality. Ja. Nou, we hebben nog wat tijd over. <coughs> Het kan nog even. Heel snel. Heel snel. Dus uh, gaan we eruit met Autos Redding, dames en heren. Ik hoop dat dit wel een beetje, <laughs> een beetje te draaien is. En nummer dat uh, ook bekend is geworden door Sam Cooke, Ook door hem gezongen is. Maar dus nu een uh, cover van Autos Redding. Nummer dat heet Chain Gang. Ruud, bedankt weer. Tot volgende week. Ja, tot volgende week, hè. En doe voorzichtig hè? Dat doe ik. Echt waar? Ja. Geloof er niks van. Niet te veel nabespreken zo direct hè?